Meer Nog meer wij is fantastisch doog. Nog meer wij is fantastisch too. 3 uur Renate Evers met het NOS Journaal. De Tunesische minister van Binnenlandse Zaken zegt dat leden van de veiligheidstroepen de stabiliteit in het land willen ondermijnen. Hij reageert daarmee op de aanval gisteren van bendes op twee scholen in de hoofdstad Tunis. De bendeleden richten vernielingen aan en terroriseerden scholieren, totdat ze door het leger werden verjaagd. Volgens de minister waren het leden van de veiligheidstroepen. Die zouden ook achter de aanvallen van maandag zitten op zijn ministerie en een synagoge. In Tunesië was het de laatste dagen betrekkelijk rustig, nadat vorige week een aantal ministers was ontslagen die nog hadden gediend onder de gevluchte president Ben Ali. Op wegen in het oosten en zuiden van het land is het op veel plaatsen erg glad... door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten. De gladheid kan de hele nacht aanhouden. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten ten oosten van de lijn Eindhoven-Groningen niet de weg op te gaan. In Twente zijn door de gladheid tientallen ongelukken gebeurd. Voor zover bekend was er alleen blikschade. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens raakten bij ongelukken 21 mensen gewond. Ook in Limburg hebben zich ongelukken voorgedaan op de A76 tussen Geleen en Heerlen. En op de A2 geldt in heel Limburg een maximumsnelheid van 50 km per uur. De Australische zwemmer Ian Thorpe wil meedoen aan de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Hij stopte in 2006 met wedstrijdzwemmen, na een carrière waarin hij vijf keer Olympisch kampioen werd en elf WK-titels in de wacht sleepte. Hij was jarenlang de grote rivaal van Pieter van den Hogeband. De afgelopen maanden werd al veel gespeculeerd over de comeback van de 28-jarige Thorpe. Op een persconferentie zei hij dat hij begin volgend jaar wil meedoen aan de Australische selectiewedstrijden voor de Spelen. Het weer, vannacht nevelig of mistig. Minima tussen min 1 in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten. Vooral in het oosten kan het glad zijn. Overdag bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Ja. Dit is Radio 1. W en Dag en nacht en wij daar dus van 2 tot 4. nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. We gaan even een, een lijntje badzout snuiven. En vrouwenvoetbal wordt een stuk minder leuk om te kijken. Een nieuwe bloem waar muziek in zit. En de live muziek komt vannacht van Row Halfheid en Kees Mayfield. Welkom bij Nog Steeds Wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. Ja, en de huishoudelijke mededelingen. Als u onze redactie wilt bellen, dat kan 0800-1121. is ons nummer 0800-1121. Maar nog leuker is het om met ons te twitteren. Twitter naar @redactiewnl redactie WNL of gebruik de hashtag WNL. Maar we beginnen ook dit uur weer even met een update over Egypte. Er wordt natuurlijk wereldnieuws geschreven op dit moment. 1 à 2 miljoen mensen waren vandaag op de been. En president Mubarak heeft aangekomen dat hij zich niet meer verkiesbaar stelt. De protesten in Egypte lijken dus enigszins te werken. En dat nadat in Tunesië ook al het regime gevallen is. Wat betekent dit voor het Midden-Oosten? We vragen het aan Reinoud Leenders, professor politicologie aan de UvA. Goedenacht. Goedendag. Goedendag. Het, uh, het laatste nieuws is dat Mubarak zich niet meer verkiesbaar stelt. Denkt u dat de protesterende massa nu tevreden is? Uh, het, is een, uh, het was een dramatische uh, speech... Uh, ik denk dat uh, zelfs Mubarak ook uh, behoorlijk uh, geëmotioneerd het allemaal uh, heeft gebracht. Maar ik denk dat het niet genoeg gaat zijn uh, voor, de, voor de demonstranten die op de het uh, Tafirplein uh, zich, uh, zich verzamelen. En wat gaat er nu dan gebeuren? Wat gaan die demonstranten doen volgens u? Ja, ik denk dat, uh, dat er wel wat verdeeldheid zal zijn onder de demonstranten. Mensen die zeggen: van nou laten we het maar. Uh, dat het maar aanzien en wachten tot september eh, voor de presidentiële verkiezingen. Waar Moldar dus zei dat hij niet kandidaat zou staan, eh, ook zijn zoon niet. Um, maar dat anderen er geen genoegen mee zullen nemen. Ik, ik denk uh, toch een aanzienlijk aantal. Uh, maar dan krijg je dus verdeeldheid in, in zo'n groep demonstranten. Dat lijkt me dodelijk voor zo'n groep. Nou ja, het is, wel, het is mij nog niet helemaal duidelijk wat er zal gebeuren. Je moet je koffie kijken natuurlijk, maar... Uh, ik denk dat er wel wat mensen zullen, zullen afzwaaien uh, en vrede zijn. Maar de, waarschijnlijk de meesten niet. Uh, ik, het is moeilijk te zeggen. Maar afgaande op de onmiddellijke reacties van, van demonstranten... Uh, ...op uh, als hier dan bijvoorbeeld worden geïnterviewd... ...ga ik er toch een beetje van uit dat, uh, dat men daar niet tevreden mee is. Nee. Nou goed, dat is Egypte. Het rommelt wel meer uh, in het Midden-Oosten. Uh, we hebben net Tunesië gehad, om het zo maar even te zeggen, en nu dus Egypte. Wat is het volgende land? Ja, um, nou ja Er zijn berichten in uh, in, in Jordanië, waarin de koning dus uh, vandaag uh, uh, de premier, na, de premier uh, naar huis heeft gestuurd. Um, er zijn uh, pro, uh, protesten geweest in, uh, in, in Jemen, iets minder op minder grote schaal. Uh, ja, het rommelt aan alle kanten. Uh, ik verwacht wel dat, uh, dat veel uh, ja, pro-democratie-activisten in, in Jemen, Jordanië uh, wellicht ook andere landen ja, een voorbeeld zullen nemen aan het uh, Egyptische model. Ik uh, bedoel, Tunesië was belangrijk natuurlijk om uh, dit allemaal in gang te zetten. Maar ja, als Egypte overstag gaat, dan, uh, dan gaat het in de hele regio rommelen. Ja, wat is dan eigenlijk de toekomst van het Midden-Oosten? Um, nou ja, u, u formuleert het uh, wat, wat problematisch. Ik denk dat het uh, voor, voor veel mensen ook een, een, een, een kans is, een mogelijkheid. Ik bedoel, we hebben het over uh, stagnatie uh, met autoritaire regimes voor, voor echt decennia. Uh, het is niet voor het eerst dat daar wat uh, beweging in zit. Dus ik, uh, um, ik, ik denk wel dat er uh, heel veel uitdagingen zullen zijn. En ook gevaren. Uh, islamisten kunnen een beetje op deze golven gaan, gaan surfen. Uh, maar ik denk ook dat er mogelijkheden zijn. En vooralsnog, uh, afgaande op de atmosfeer in Egypte... ben ik vrij, uh, ben ik vrij optimistisch. U, u bent niet bang dat de Syria wordt ingevoerd... en dat het een, een extremistische, extremistisch land à la Iran wordt? Uh, ik ben daar niet, uh, niet direct uh, zo bang voor, nee. Ik zie uh, uh, eigenlijk veel meer veelzijdigheid in, uh, in, in meningen en uh, ja, toch een heel kleurrijk uh, plaatje uit, uit, uit Egypte, afgaande op de demonstraties. Ik denk niet dat we naïef moeten zijn en dat we de moslimbroederschap helemaal uh, moeten weg, uh, wegcijferen. We willen wel degelijk uh, een, een grote, zo niet de grootste uh, aanhang uh, uh, krijgen. Maar ik denk dat er, uh, dat er veel meer gaande is dan alleen maar de moslimbroederschap. Hetzelfde zie je eigenlijk in Tunesië. Dit soort regimes hebben ons uh, en hun eigen bevolking uh, decennia lang voorgehouden. van Het is ons of de, de islamistische hordes. Maar daar blijkt dus eigenlijk uh, voor nog uh, niets van te kloppen. Nee. Maar kunnen een, in landen waar zo lang zo'n regime is geweest, kan daar zomaar democratie plaatsvinden? Ja, ik. Um... Ik denk dat, dat we wel we, daar met enige sceptisch naar moeten kijken. Maar ik denk niet dat we dan moeten zeggen, bijvoorbeeld dat Israël nu doet, uh, en ja, dat, dat dat dan ook maar niet uh, moet gebeuren en dat het onwenselijk is om die transitie aan te gaan. Uh, ik denk dat we voor een hele ja, verstandige wijze hier naar moeten kijken en dat we ook hulp moeten geven zoals daarom wordt uh, gevraagd. Uh, en, ja, vooralsnog zie ik, uh, zie ik geen, geen rampenscenario. In, in Oost-Europa is het ook gebeurd. Uh, ook in vrij, vrij korte tijd. Ik zie niet in waarom dat in het Midden-Oosten anders zou zijn. Uh. Nou, dat zijn uh, ho hoopvolle woorden, denk ik. Uh, ja, kunnen we op een positieve noot afsluiten. <laughs> dat is mooi. Dank u wel, Reinoud Leenders, professor politicologie aan de UvA. Dank u wel voor uw tijd. Dat is graag gedaan. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En uh, ja, wat moet een 15-jarige tiener op de Wereld Yoga Dag? U hoort het zometeen van de jongste verslaggever van WNL. Maar eerst uh, gaan we naar jouw favoriete onderwerp, Kasper, voetbal. Ja, de laatste dagen van januari staan bij voetbalclubs altijd in het teken van chaos. Wie vertrekt er op het laatste moment en wie moet er nog gehaald worden? De storm is inmiddels gaan liggen en dus is het tijd om de balans op te gaan maken. En dat gaan wij doen met onze uh, sportredacteur uh, Robert Smit. Hij belde met Henk Spaan en hij viel eigenlijk direct met de deur in huis... ...over de duurste transfer. Want 58 miljoen euro voor Fernando Torres. Torres... ...zo hoor je maar hoe goed ik op de hoogte ben van de sport... ...is Chelsea helemaal gek geworden? Dat, dat weet je niet. Kijk, ik denk eh, Drogma is een goede spits... ...maar misschien denken ze bij Chelsea dat hij een beetje... Eh, ...over zijn hoogtepunt heen is... ...en dan moet er dus voor vervanging, eh, vervanging worden gezorgd. Ja, aangezien hij de afgelopen ja, maanden eigenlijk... ...afgelopen jaar als het ware eigenlijk... ...niet al te best heeft gedraaid... ...dan is 58 miljoen euro best wel veel geld natuurlijk. Nee, Torres is een topspit. Die heeft een WK gespeeld en hij was geblesseerd. Dus uh, als zij hem medisch gekeurd hebben en ze zeggen er is niks met hem in de hand, dan, uh, dan, dan, dan moet je hem kopen. Ik bedoel, uh, hij is goedkoper dan Cristiano Ronaldo. Het is zeer de vraag of hij ook slechter is. Ja, laten we dan maar even in eigen land gaan kijken. Want ja, Feyenoord heeft uh, uh, Spits gehaald, uh, Surin Larsen en uh, middenvelder Marcel Milwes allebei gehuurd. Zijn dat de juiste ja. versterkingen voor Feyenoord? Nou ja, ik heb geen flauw idee, zeg Marcel Mewis, Het was een aardige middenvelder bij Roda. Daarna uh, heb ik hem niet meer gevolgd in Duitsland. En uh, die, die spits, die ken ik helemaal niet. Nou, die heeft eerder bij Schalke 04 gevoetbald. Eén seizoen een keer 30 ja. wedstrijden gespeeld. Maar voor de rest uh, niet altijd nee. uh, basisspeler nee. geweest. Nee, dus... Uh, ik weet het niet. Ik hoop niet dat het zal betekenen dat, ze, dat die Castaño's weer veel op de bank gaat zetten. Want die jongen die heeft alleen maar baat bij uh, speeltijd. Ja, en, en dan Ajax. Luis Suarez is natuurlijk definitief vertrokken. Bedrag van ja. Ja, rond de ja, 24 miljoen euro kan oplopen tot 26,5. Dat is nogal een bedrag. Ja, dat is... Uh, maar, maar als je nou uh, dat vergelijkt met het bedrag voor Torres, dan is het weer, uh, is het weer meteen een stuk minder. Dus, uh, en en was, was Suarez er zelf ook eigenlijk wel aan toe, eindelijk dat buitenlandse avontuur? Nou, ik denk niet dat Suarez uh, erg veel trek had... in het, uh, in het uh, ondergeschikt zijn aan het Ajax-systeem. Suarez is daar, daarvoor ja, een te eigenzinnige voetballer? Ja, maar voetbalt op intuïtie. Dus uh, die, die kan je ook bijna geen tactische opdrachten geven. Ja, Ajax heeft er ja, geen dat... speler voor teruggekregen... na de hele hijze rondom Bas Dost. Hij uh, moet nu met flinke tegenzin terug uh, naar Heerenveen eigenlijk. Is dat nog wel een houdbare ja. situatie? Nou, ik uh, denk dat Heerenveen dit buitengewoon uh, onverstandig heeft uh, aangepakt. Ze hebben weer geprobeerd om uh, um de zogenaamde jackpot te trekken. En nu zitten ze met een ontevreden speler. Dus uh, het lijkt mij niet slim. Een voorspelling. Hoe, hoe kan DOS nou dit aankomende half jaar nog bij, met, met Ron Jans, trainer van Heerenveen, gaan werken? Ja, ik ken die jongen niet. Uh, hij lijkt mij, uh, het lijkt mij een typische... Uh, ja, eigen, eigenzinnige uh, jongen. Met, uh, het woord eigenzinnig niet negatief gebruikt. Maar ik denk dat Jans uh, potjes zal moeten inschikken in deze, want die vernietigt kapitaal als, als hij door de bank blijft uh, houden. Die jongen is wel voor 3,5 miljoen gekocht en dat is voor peint toch best wel veel geld. Wat was volgens jou nou de meest opvallende transfer van de afgelopen transferperiode? <laughs> ik vond die van Torres naar Chelsea, uh, dat vond ik wel opvallend door het uh, enorme bedrag. Ja, het niet doorgaan van de transfer van, oh wat ook een rare transfer is natuurlijk, dat is een, uh, die van Vitesse die voor miljoenen een totaal onbekende jongen op het laatste nippertje nog hebben gekocht. Boni. Boni, boni, ja. Ja, en dan nog even iets heel anders. Uh, je, je bent momenteel in San Francisco, waarom ben je daar? Ik ben aan het werk voor het uh, tv-programma, Hardgas in beeld. Oké, okay, toch het toch televisieprogramma met poont? Ja. Want daar hebben we de afgelopen maanden hebben we er eigenlijk helemaal niks meer over gehoord. En het was in eerste instantie was het plan dat je, dat je dat met Hugo Borst ging doen. Uh, hoe staat ja. het er nu mee? Prima. We zijn gewoon aan het draaien. Oh, jullie zijn samen gewoon aan het draaien in San Francisco? Nee hoor, nee, nee, nee. Hugo die, uh, doet niet mee. Oké, okay, is, is, is Hugo definitief afgevallen dan? Jazeker. Door de Henk Spaan, in gesprek met Robert Smit en zometeen nog meer voetbal. Want het Nederlands vrouwenvoetbal heeft een toptalentje verloren. Maar we blijven nog even hangen in de sport. Ja, want uh, net zoals vorige week stuurden wij onze 15-jarige verslaggever Rens Gooseling weer op pad. En uh, ja, wat gebeurt er nou als je een 15-jarige tiener naar de Wereld Yoga Dag stuurt? Nou, luister maar. Weet u welke dag het vandaag is? Het is vandaag uh, 30 januari. En als ik u vertel dat het Wereld Yoga Dag is, zegt dat u iets? Yoga zegt mij van alles en ik vind het allemaal best. Er zijn zoveel werelddagen dat het me eigenlijk langs mijn hand niet zoveel meer kan schelen welke werelddag het is. Meneer, weet u welke dag het vandaag is? Nou, het is het goede zondag. En als ik u vertel dat het Dag is, dan zegt dat, uh, zegt dat niks? Nee. Is het nog wel iets van 2011? Waarom niet? Ontspannen? Altijd, ja. Weet je welke dag het vandaag is? Ja, zondag. Als ik u vertel dat het Dag is, zegt dat je dan iets? Nee, helemaal niks, want ik heb niks met yoga. Ja, want als je aan yoga denkt, waar denk je dan aan? Beetje zweverige types. Ja, dat dacht ik dus ook. Oké, nou kijk. Ja, het is dus vandaag Wereld Yoga Dag. Ja, wat is het nou eigenlijk, yoga? Ik ken het een beetje, maar vooral van de tekenfilms... waar ze een beetje zo'n rare zen op de grond zitten. Maar ik ga het vandaag voor het eerst doen en ik ben heel benieuwd. Want voor mij zijn het hele zweverige mensen... En ja, dat het Wereld Yoga-dag is, dat weten niet heel veel mensen. Dus waarom is het nou eigenlijk nodig? Hey Irina, ik uh, heb net meegedaan met de les. Hoe vond je dat ik het deed? Hartstikke goed, ja, ging heel goed. <laughs> ja, want ik zat daar een beetje en ik dacht, ja, moet ik hier nou rustig van worden? Want. Eigenlijk zat ik er alleen maar aan te denken van... oh, ik ben blij dat mijn vrienden me hier niet zien... want ik heb een of andere paarse broek aan. Ja, is het, <laughs> dit is niet echt iets voor jongeren, of wel? Jawel hoor, ja, zeker. Ja, er zijn ook heel veel jongeren die yoga doen. Bijvoorbeeld een tiener yoga. En dat zijn groepen die ook redelijk goed lopen. En zeker de studenten yoga, die loopt erg goed. Ja, want we hebben dus net een, ongeveer een uur hier uh, op de grond gelegen. En op een gegeven moment dacht ik echt, waar zijn we mee bezig? Waar is dit goed voor? <laughs> het is goed voor alles. <laughs> Uiteraard. Maar bijvoorbeeld, ik moet vanmiddag heel veel gaan leren voor school en zo. Heeft het dan zin dat ik dit vanmorgen heb gedaan? Jazeker. Ja, zeker. <laughs> ja. En het is dus nu de Wereld Yoga Dag. Waarom is dit nodig? Waarom is dit nodig? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ook meer de bedoeling is dat er um, aandacht is voor het effect van yoga. Dat het, ja, wat het doet met je lichaam en met je geest. De mensen die hier vandaag waren. Als ik altijd dacht aan de mensen die op yoga zaten... dan had ik een beetje het idee dat het een beetje van die zweverige mensen waren... die bijvoorbeeld ook in het weekend op de hei liepen als indiaan of zo. Ah, als indiaan. <lacht> um, ja, dat is ook weer een van de voordelen die mensen inderdaad vaak hebben over yoga. Dat het heel zweverig is. En... Nee, dat is absoluut al lang niet meer zo. Wat, wat zeiden we op het eind? Mantra Aum. Doe hem eens. <lacht> Doe je mee? We gaan samen. oh. Is dit je werk? Ja, dit is mijn werk. Maar wat zeg je dan tegen je vriendinnen? Ben je yogajist of hoe noem je dat? <laughs> Ik ben gewoon yoga docente. En de meeste mensen die nu aan het luisteren zijn... dat zijn luisteraars die liggen te slapen. Hoe, hoe moet je gaan liggen, dat soort dingen? Zou je dat, zou je dat kunnen vertellen zoals je het doet in een les? Um, ja... Ja, dus inderdaad, wat ik aan het eind van de les... of wat eigenlijk in iedere yoga-les aan het einde wordt gedaan... is de Shavasana. En de Shavasana, dit is de lijkhouding. Shava betekent lijk. En daarin lig je dus net zoals een lijk. Als je wilt, dan kun je, je daar nu dus aan meedoen. En daarvoor mag je komen liggen op je rug. Dan mag je de voeten iets breder dan heupbreedte neerleggen. De armen ontspannen langs je lichaam. Bij voorkeur je, je handen geopend... Voel of je goed ligt of dat je nog iets wilt veranderen aan je houding. Dan ga je met je aandacht naar de voeten toe. Laat de voeten ontspannen. En je kunt ook merken dat als de voeten zich ontspannen, dat vanzelf de kuiten wat zachter worden. Dat je van daaruit de hele onderbenen kunt ontspannen. Ontspannen onderrug, schouders, armen, handen, vingers. Ontspan het gezicht, dus de kaken los van elkaar en de tong ligt los in de mond. De lippen heel zacht gesloten, misschien een hele kleine glimlach op de lippen. Ontspan de ogen en al die kleine spiertjes rondom de ogen. Laat het met iedere uitademing dieper ontspannen. Laat het los. Laat het rusten. Nou, nou, we moeten nog even hoor. Ik werd wel helemaal zen van, jij ook? Ja, ik wel. Rens, ik bedank je. Ik hoop dat we nog wakkere luisteraars over hebben. Uh, nou, volgende week sturen we Rens Gooseling, onze 15-jarige stervenslaggever, gewoon weer ergens anders naartoe. Kasper, heb jij misschien iets om onze luisteraars weer een beetje wakker te schudden? Ja, uh, badzout snuiven. Heb je daar wat van gehoord? <laughs> Ja, daar word ik wel weer wakker van inderdaad. Ja, Wat is dat dan weer? Ja, geen idee, maar in Amerika hebben ze wel heel bijzonder badzout. Onder de naam Ivory Wave verkochten verschillende Amerikaanse winkels de laatste jaren badzout zonder problemen. Maar nu blijkt het badzout een illegale druk te zijn die in Nederland al lang streng verboden is. Nou, daar moeten wij natuurlijk meer over weten. Aan de telefoon hebben we correspondent Thijs Roes in New York. Goedenavond voor jou, goedenavond voor ons. En uh, goedenavond en goedenacht moet ik zeggen. Ja, hoe kan het dat dit nu pas aan het licht komt? Ja, dat is altijd de goede vraag. Bovendien uh, is het ook nog maar de vraag of het in Nederland zo streng verboden is. Maar daar hebben we het dan zo wel even over. Mm -hmm. um, het, is, uh, ja, het speelt eigenlijk al jaren. Uh, zie je van nu en dan eens een keertje iets, iets opborrelen. En uh, sommige lokale nieuwsstations hebben vorig jaar al geprobeerd om het aan het licht te brengen. En uh, ja, dan, dan, dan, dan, hoe de media werken, ja, dat is altijd een grote vraag. Want dan valt niemand het op. En dan opeens wordt het aan de grote klok gehangen. En dan is het opeens een nationale ruil. Nou, in die situatie zitten we nu. Maar als je kijkt naar Groot-Brittannië bijvoorbeeld, daar is het spul het vorig jaar uit mijn hoofd al verboden. Dus het, het speelt al wel langer, maar het krijgt nu pas echt Ja, Ik vind het echt een heel gek verhaal. Wat is dat dan voor spul dat je in je neus stopt? Nou ja, dat is dus. Nou, het komt dus inderdaad onder de namen bijvoorbeeld Ivory Wave of Red Dove of White Dove. Er worden allemaal spannende namen aangegeven. Maar nou, let allemaal op, dit is de, de, de, de echte chemische naam. Methylenexypirovalero. Dat is de totale naam. Dus uh, op de Wikipedia mensen, uh, op mdpv. En dat, ja, dat spul uh, is, is ja het is een soort. het wordt ook wel supercocaïne genoemd. Um, uh, je, je, je moet snuiven en dan krijg je dus net zo'n soort van pep als bij cocaïne. En nou, ik heb, sommige, ik heb uh, mensen gezien op, uh, op internet die, die erover schrijven. Die snappen het spul niet helemaal. Die uh, gaan dan meteen een hele gram weg zitten werken. Ja, en dan, dan kunnen er dus hele nare dingen gebeuren. Dus het is ook niet zo dat iedereen nou echt happy high wordt uh, of zo. Het, is echt, het kan ook heel gevaarlijk spul zijn. Maar uh, het heet badzout? Is het iets wat je gewoon bij de drogist koopt of, uh, of moet je dat wel bij een dealer kopen? Want ik denk, ik denk gewoon iets om je bad mee schoon te is, maken. Het, het is dus legaal. Nee, het is dus legaal. En dat is zo dus raar. Er zijn twee staten tot nu toe die het hebben verboden. Louisiana en uh, Florida. En uh, New York werkt er dus nu ook aan. Je kan het kopen bij smart shops en bij sommige tankstations en uh, via internet en het kijk, badzout is maar gewoon zo'n naampje dat eraan wordt gegeven. Mensen zeggen gewoon, dit, de beste mensen, is badzout. Knipoog, knipoog. Mm. En um, on, ja, als niemand dat verder opvalt, dat badzout, uh, ja, dan, dan wordt er ook uh, niks mee gedaan. Maar als je dan de verpakking kijkt, daar komt hij een kind lang. Heeft um, net Ivory Wave gehad zeker. De, de, de, ja, misschien. misschien. Uh, als je dan op de verpakking kijkt, dan staat er dus op van: dit is badzout. Niet geschikt voor consumptie. En ook absoluut verboden voor mensen onder de 18 jaar. Nou, welk badzout of welke shampoo is nou verboden voor mensen onder de 18 jaar. Ja. Nee. Maar als je het in je bad gooit, dan gebeurt er niks speciaals, hè, kennelijk. Oh, ik heb Nou, dat, dat, dat, dat weet ik niet van. Nee, maar volgens mij, ik, ik, het komt ja. in hele kleine hoeveelheden. Ik denk dat je. Of voor een vol bad moet je toch wel behoorlijk wat erin, uh, erin gooien. Ja, nou misschien is, zijn er uh, onoplettende mensen die dat gewoon in een bad gooien, echt. Dat kan natuurlijk. Ja, je, je weet het niet hè. No. Kijk, het, het, het, het bijzondere in principe van dit verhaal is natuurlijk dat een van de meest uh, sterke drugs die er eigenlijk in bestaat, gewoon legaal te krijgen is. En dat ja. is natuurlijk hartstikke raar. Dat, dat is, daarom zie je ook zoveel uh, politici die meteen zeggen van oké, okay, verbieden die handel. Want tot nu toe ja, is er gewoon vrijwel niks over bekend en uh, lopen mensen ermee te experimenteren en, uh, en, en gebeuren er dus ook hele nare dingen. Er zijn al meerdere doden gevallen door, door mensen die, uh, die met dat spul in de haal gaan, hartstikke high worden, uh, psychotisch worden, allemaal rare dingen, uh, rare hallucinaties krijgen. Ja. En um, ja, dat, dat, dat, dat hoort natuurlijk niet. En of het dus in Nederland, dat is het in stand, want je zei het te streng verboden... Nou ja, daar, ook daar kan ik geen sluitende antwoord op vinden. Sommige oh. websites zeggen dat het een medicijn, als medicijn geregistreerd staat. Maar uh, uh, ja, ik, ik denk uh, dat moet nog iets, is nog iets wat uitgezocht dan, wat moet worden. Dan houden we dat nog even spannend en dan uh, houdt u dat antwoord uh, van ons te goed. Dank u wel in ieder geval Thijs Roes vanuit New York over Ivory Wave, oftewel badzout, oftewel supercocaïne. En uh, ik zou er gewoon maar niet, uh, niet aan beginnen. Nee. Waar we wel aan kunnen beginnen is uh, een fijne een portie muziek. Eigenlijk uh, drugs uh, voor de ziel, kunnen we wel zeggen. Oh, yeah. Hier in de studio Roe Halfheid yes. uh, uh, samen met Kees Mayfield. Ze zijn nog steeds live hier in de studio. En dan dus gaan we voor ons spelen. Wat gaan jullie voor ons uh, doen? Let them know who you are. Lekker. know the fear by now you should know the Dat is een lekker stevig stukje muziek. Zo midden in de nacht. Ro, Half High, let me know who you are. Hoorde u hier live bij. Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En pianist Vibi Sorjadi heeft een eigen vlinderorchidee naar zich vernoemd gekregen. En zometeen hoort u zijn reactie. De Eredivisie voor vrouwen is een pareltje kwijt. Middenvelder International en voetbalschoonheid Anouk Hogendijk gaat de Nederlandse competitie verlaten. Ze is ingegaan op een bod om in Engeland te gaan voetballen voor Bristol Academy. Onze sportredacteur Robert Smit vroeg haar eerder vannacht waarom ze heeft gekozen voor een Engels avontuur. Er wordt een nieuwe competitie gestart in Engeland. professionele league en uh, daar gaat Bristol ook aan deelnemen... En die waren nog op zoek naar spelers. En uh, ja, zo kwamen ze dus ook bij mij terecht. Maar Engeland had geen professionele divisie? Uh, nee. Nee, dat gaat eigenlijk pas sinds dit jaar uh, beginnen. Bristol Academy. Het, het zegt de meeste Nederlanders helemaal niks. Uh, wat kan ik me bij zo'n club voorstellen? Is dat heel anders dan uh, zoals in de Nederlandse eredivisie... waar je voor Utrecht speelde? Uh, ja, dat kan ik eigenlijk een beetje moeilijk inschatten. Maar uh, ze gaan een competitie starten met acht teams. Dus een beetje vergelijkbaar met Nederland. Alleen uh, is gewoon allemaal heel professioneel. Er gaat gewoon veel geld in om. Je kan je gewoon helemaal op je sport focussen. Want verder uh, ja, is alles gewoon geregeld voor je. Maar ben je daar dan dus ook echt fulltime prof? Uh, ja, Nou, dat betekent niet dat ik uh, rijk word. Dus uh, het zijn niet de Premier League uh, bedragen die er worden, nee. worden gesmeten? Nee, dat is absoluut niet. Maar ik ben gewoon al blij dat ik kan leven en ik hoef er niet naast op te werken. Ja, want hoe was dat dan bij FC Utrecht? Uh, daar was het alleen uh, reiskostenvergoeding. Oké, okay, dus daar, dat was dan een, een, ja, een zogeheten profcompetitie, maar dan wel op amateurbasis eigenlijk? Ja, ja precies. Ja, je staat uh, per 1 maart onder contract bij je nieuwe club, maar je kan niet meer spelen voor FC Utrecht. Hoe kan dat? Nee, dat is echt balen, want uh, ja, de overschrijving uh, die moest voor uh, 31 januari om 12 uur s avond rond zijn... Ja, dat heb ik zo laat mogelijk gedaan, alleen dat betekent dus dat ik deze maand niet voor FC Utrecht kan spelen. Ja, je vertelde het zelf net ook al, um, je, je speelde natuurlijk op amateurbasis bij uh, FC Utrecht en ja. uh, kreeg dan een reiskostenvergoeding uh, en je had wel een baan daarnaast en die moet je nu eigenlijk wel, ja, banen en zo moet je natuurlijk opzeggen want je gaat in het buitenland voetballen, dat uh, lijkt me vrij uh, tricky. Uh, ja, nou eigenlijk valt het wel mee bij mij, want ik was eigenlijk al sinds uh, november gestopt met werken. Ja, ik deed ook werk waar ik eigenlijk niet in verder wilde, dus ik was eigenlijk op zoek naar wat nieuws. En, uh, maar dat hoeft dus nu niet, want nu ga ik me gewoon volledig op het voetbal richten. Maar je hebt een contract voor maar acht maanden getekend in Engeland. Dat is nou niet bepaald lang voor een avontuur in het buitenland. Uh, nee, maar ja, dat is gewoon één seizoen. De competitie is gewoon eind september klaar. Speel je maar een half jaar en ja, dan is gewoon even kijken hoe het, uh, hoe het is. Ik ja. ben er ook nog helemaal niet geweest, dus ik ga eigenlijk gewoon... Uh, echt een avontuur aan. Want ja, ik ben er helemaal niet wezen kijken. Ik weet eigenlijk niet wie er bij mijn team spelen. Oh, wacht. Dat is, dat is opvallend. Dus je, je gaat eigenlijk ja. gewoon helemaal blanco, ga je gewoon naar de nieuwe club en gewoon helemaal even acht maanden in Bristol te gaan wonen. Ja, precies. Dus dat vond ik al wel een redelijk avontuur, toch? Moi, nou, ik, uh, volgens mij doen de meeste voetballers dat anders, ja. Ja, klopt. Maar het is allemaal een beetje last gegaan. Want uh, ja, eerst dacht ik dat ik iets meer tijd had om me even te oriënteren. En vrijdag kwamen we erachter dat ook voor de vrouwen de Termijn hetzelfde is als voor de mannen, dus dat het ook 31 januari was. Ja, toen moest ik dus uh, zaterdag mijn trainer ingaan lichten van FC Utrecht, dat ik hiermee bezig was. Uh, zondag is uh, de trainer van over overkomen vliegen om te praten. Uh, toen heb ik contract getekend en maandag na de wedstrijd heb ik het uh, aan mijn team verteld. Ja, in Engeland kennen ze je eigenlijk al een beetje. <laughs> Uh, waar doe je op? Nou ja, op het internet heeft de hele tijd een uh, Engels filmpje gecirculeerd van jouw voetbalkunsten. Maar ja, dan met een heel sfeervol romantisch muziekje en een hartje door het beeld. Dus yeah. ja, de Engelsen kennen je eigenlijk al heel erg goed. Is dat dan ook de reden waarop je gescouwd bent? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet om welke, om welke reden ik gescouwd ben. Maar wij bijvoorbeeld vorig jaar op het EK ook de halve finale tegen Engeland gespeeld. Dus ik hoop dat dat ook wel uh, heeft meegewogen in de beslissing. Ja, en wie weet dat filmpje. Maar ja, er waren niet echt veel uh, voetbalskills op te zien, toch? Nee, nee, dat niet. Maar ja, je hebt wel een onuitwisbare indruk achtergelaten volgens mij. <laughs> ja, ik ben benieuwd. Misschien uh, gaan ze daar straks weer iets van maken. U hoorde Anouk Hoogendijk in gesprek met Robert Smit. En het is drie minuten over, half vier, dus hoogste tijd voor... Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is wederom aangeschoven Jo van Egmond. Ja, goedemorgen. Hallo. Hi, Het is nog steeds uh, vrij rustig qua nieuws... maar uh, wat wel heel erg belangrijk is... is de gladheid op de Nederlandse wegen momenteel. Dat is nog steeds gaande. Gisteravond waren er dan flink wat ongelukken. En Rijkswaterstaat raadt het dan ook af... om ten oosten van de lijn Groningen... dus in het noorden naar Eindhoven in het zuiden... Uh, de weg op te gaan. Er wordt momenteel wel natuurlijk heel veel gestrooid... op verschillende plekken, op verschillende wegen... Het probleem is alleen dat als je zout strooit... dat, uh, dat moeten de auto's zeg maar een beetje verspreiden over de wegen. En nu is het nacht en zijn er te weinig auto's om dat uh, voldoende te laten doen. Dus uh, de hele ochtend zal het niet veilig zijn om de auto te pakken. Dus luisteraars, pak de auto en verspreid dat zout. Ja, dat mag wel. Maar voorzichtig dan. Dus ja. voorzichtig rijden. En uh, verder is ook zojuist uh, bekend geworden... dat de Australier Ian Thorpe, de zwemkampioen, vijf keer Olympisch goud, uh, weer gaat zwemmen. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Hij stopte in 2006 uh, omdat hij eigenlijk uh, te weinig motivatie had, vond hij zelf. Nou, een maand geleden is hij weer begonnen met zwemmen. En hij, uh, hij uh, probeert, uh, of hij gaat tenminste voor de Olympische uh, Spelen in 2012 in Londen. En hij zegt veel goud te gaan winnen. Ja. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dat uh, klinkt uh, veelbelovend. We zullen dat gaan zien. We gaan het over iets heel anders hebben. Uh, namelijk over bloemen een uh, nieuwe vlinderorchidee dan wel te verstaan. Ja, daar hoort natuurlijk een bijzondere naam bij. Dat dacht kweker René Klingen. In een oproepje in de Telegraaf vroeg hij om naamsuggesties... voor zijn bijzondere nieuwe bloem. Het had bijvoorbeeld een Maxima kunnen worden of misschien wel een Casper. Ja, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Voor jou wel? Helaas. Maar het werd dus de Elegant Wiebi... genoemd naar bekend pianist Wiebi Suryadi. Vandaag kreeg de vlinderorchidee officieel de bijzondere naam. Kweker René Klingen, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, de, de Wibi. wie verzint dat nou? Ja, wie verzint dat nou? ja. Op een bepaalde week krijg je heel veel inzendingen. Ga je alles een beetje uitfilteren En dan komt een bepaalde week van de naam van de Wibi tevoorschijn. En dan denk je, ja, het beste Indonesië, stijlvol. Uh, goed liggende naam. Uh, heel veel dingetjes aan wat het eigenlijk heel leuk maakt. En dan ga je contact opzoeken met Wibi uh, of hij het leuk vindt. En die uh, vond het heel, uh, heel leuk. Dus zo komt het een en het ander. En had hij zelf die spamactie op touw gezet, of was het een complete ja. verrassing voor hem? Nou, dat is een complete verrassing voor hem, want eigenlijk uh, is het verhaal een stukje terug, want uh, mevrouw Loes van der Linden, die zat ooit in het programma Max uh, in de smink met Wibi. En toen kwamen ze te, te praten over planten en bloemen, over vernoemingen en zo. Ze kwam zelf de, de bloemenstreek en toen vond het eigenlijk wel leuk om misschien iets vernoemd te worden. En dat is eigenlijk nooit echt van gekomen, totdat ze die advertentie zag staan, uh, of die oproep zag staan in de Telegraaf. Toen dachten ze, nou, dat past helemaal. Indonesië, uh, Wibi en ook gelijk die naam. Dus uh, zodoende hebben zij de inschrijving gedaan. Ja, dus ik proef een beetje doorgestoken kaart. Nee, absoluut niet. Want, nee, ik, ik en mevrouw Huys van der Linden helemaal niet. En ja, zij was eigenlijk op plan om, om, om een turp of een nasjes te vernoemen. Omdat die bolle kwam. Maar dat was gewoon niet echt van gekomen. Kunt u voor de luisteraar de elegant Wibi even omschrijven? Uh, ja, het is een faalopsus, een flimloos idee. Een uh, blondtakk is ongeveer 50 centimeter hoog. Uh, het heeft een sprekende gele lip met een donkere kern erin. Het meest opvallende is aan de buitenkant van de blondlakjes: zitten uh, roze-rode kleurtjes. Dus uh, een opvallende verschijning. En doet, uh, doet die verschijning iets met u? Ja, het boeit mij. Hij, hij trekt mij aan, hij, uh, hij spreekt me aan, hij kijkt me aan. In principe heeft hij een soort karakter eigenlijk. Net zoals dat... Libi. Uh, ja, op een andere manier dan wel hier maar. Zoiets, groeit hij, groeit hij ook nog extra goed uh, als je piano muziek erbij opzet? Ik heb geen idee. We gaan het proberen. En zouden wij voor de volgende Orchidee misschien vast een, een suggestie mogen doen? Natuurlijk. Want wij waren we eigenlijk wel een speciale WNL-Orchidee. Bijvoorbeeld de Petra Grijze. Of de Grijze Petra. Nou, grijs is niet echt een uh, kleur voor orchidee, idee. is wel wat lastig. Petra zou kunnen, elegant Petra. Maar het hele grijs wordt wat lastig. Nou, dank u wel, uh, kweker René Klingen, uh, voor uw toelichting. Dank u wel en een goede nacht. Ja, inderdaad, uh, goede nacht. Fijne uitzending. Nou, wij zijn eigenlijk wel benieuwd uh, uh, uh, wat Wiebi die uh, zelf vindt van zijn nieuwe bloem. Dus we hebben hem even gebeld. Wiebi, goede nacht. Goede Ja, een orchidee, uh, een orchidee die speciaal naar u wordt genoemd. Hoe voelt dat nou? Het ja, dat is gewoon een fantastische eer. Ik vind het echt ongelooflijk En nog wel een orchidee. En nog wel zo'n mooie orchidee ook nog eens een keer. Ik ben echt uh, helemaal vereerd. Er zijn uh, heel veel inzendingen uh, met jouw naam geweest. Uh, heb je die zelf opgetrommeld? Of is dat, uh, hebben de mensen dat uit zichzelf okay. gedaan? <laughs> nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik, denk dat ik eh, ben eerder met piano spelen bezig. Dan heb ik het trommelen van uh, deze voor Nee. <laughs> u zit niet alle wedstrijdjes voor uh, nieuwe namen af te struinen. Nieuwe sips of nee, zo. Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> uh, had u eigenlijk al iets met bloemen? Voordat er een, een bloem naar u vernoemd werd? Nou, wat ik heel erg leuk vind met, uh, van deze orchidee... is dat ik... Uh, Ten eerste mijn moeder, die is heel erg, uh, uh, die houdt uh, heel erg van de orchideeën. En er was, een, er was een man die altijd naar mijn concerten kwam uh, aan het dammen en die nam altijd bloemen mee. En dan, dan deed hij, dan deed hij een, een kaartje erbij met een zelfgemaakte foto en er stond op: oh, orchideeën zijn de mooiste bloemen ter wereld. En eh, ik heb wel honderd van die kaartjes, die man is inmiddels overleden. En dat ik nu zo'n orchidee en dan naar mijn vermoeid is, en als hij dat had geweten, nu, dat denk ik, ik vind het uh, ja, bijna te mooi. Uh. Ja. Dus uh, dit, ik heb daar wel iets heel bijzonders mee. Ja. Ja, dat, is inderdaad een, dat maakt het mooi rond zeg maar, voor hem dat dat ja. nu een, een, een bloem naar u vernoemd is. Uh, hij heet de Elegant Wibi, of de Elegant Wibi, hoe, hoe je het uitspreekt. Ja. Hoe, hoe elegant bent u? Uzelf? Hoe elegant? Ja. <laughs> nou, als ik zo elegant ben op die bloem, dan, uh, dan heel, heel ja. elegant. Dus die, die bloem is fantastisch. Ziet u ja, gelijkenissen? Ja. Ziet gelijkenissen? Nou ja, ik vind het, uh, ik vind het een prachtige bloem. En ik vind hem heel uh, klassiek. Ik vind hem heel, uh, ja, inderdaad elegant. Ik vind, hem, uh, uh, ik vind hem zelf heel mooi. Dus als ik hem heel mooi vind, dan vind ik, ik hem passen, zeg maar. Ik vertel het dat ik hem niet mooi passen vind, en dat past het niet. Ja, had u zich er dan nog van kunnen distancieren? Stel, stel, stel, uh, dat een is een hele lelijke bloem. Stel, nou. <laughs> <Ja. laughs> nou ja, eigenlijk, ik heb nog nooit een lelijke orchidee gezien. Nee, okay. Dus uh, toen ik hoorde dat het een orchidee was, dacht ik van nou, dat kan natuurlijk uh, alleen maar heel ja. mooi zijn. Die en is dat is ook nog een keer zo eentje is, met zo'n van die paarse plukjes eraan. Dus het is net alsof er met een, heel subtiel, met een verfkast. Het is eigenlijk heel subtiel. Ik, ik, vind, nou, ik vind dat hij wel eigenlijk... Uh, uh, goed, uh, goed past. Maar wat ik ook zo mooi vind van de kleek, is dat is dat ik hoorde uh, hoe, die, hoe die dat helemaal gemaakt heeft. Dat, dat leek dan een soort van componeren. Dus ik had zelf ook zoiets van, nou, dat, uh, dat, dat vind ik ook wel, uh, ook wel klop eigenlijk. dat Hij uh, heeft die bloem als het ware ge uh, gecomponeerd. Nou, tot slot, uh, ik zou het eigenlijk wel een goed idee vinden als u nou ook een pianostuk naar een bloem zou vernoemen. Uh, ja, dat, dat, zou, uh, dat zou... ook wel. Nou ja, ik, ik ben wel geïnspireerd geraakt door die bloem. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ja, kan ik natuurlijk wel... Uh... De tulp in zee of zo? Nou, of, of ik vind uh, Elegant Wibi ook wel een mooie naam voor een album. Ja, <laughs> nou, gewoon de, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat ik misschien een muziekstuk maak voor deze, uh, voor deze Orchidee. Want ik vind het een echt een... Uh, ja, het geeft me ook wel inspiratie. Nou, goed... en als als, als, als hij goed. Uh, ik ga hem in ieder geval neerzetten in de concertsalon. Omdat uh, om ook wat... Uh, uh, ja, uh, dan kan de Orchidee uh, daar ook van genieten. En ook wat, uh, misschien brengt hij wel geluk. Dus... Uh, <laughs> Hij komt in ieder geval in de concertvermond te staan. En u okay. kunt, kunt er ook nog lekker aan ruiken. Hartstikke mooi. Dank u wel, Bibi Sojadi, voor ja. uh, deze toelichting. En veel plezier met uw orgaan. Ja, dank, dank u wel. 11 over half vier, nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over een heel duur tafeltje. dat ooit in Paleis Soestijk heeft gestaan. Maar eerst de komedie van onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Oef. Luister. Wij hebben jouw vrouw hier. Jullie hebben mijn vrouw? Oh, oké. Okay. Zou je haar kunnen vragen of ze dan nu naar huis toe komt? Want ik wil zo gaan avondeten. eten. Nee, je begrijpt dit niet. Herman. We hebben haar ontvoerd. Wat heb je ontvoerd? Jouw vrouw. Mijn vrouw? En jouw vrouw. Die zit hier. Je hebt haar ontvoerd. Oh. Besef je dat wel? Hebben jullie de politie al gebeld? Waarom zouden wij de politie bellen? Oh, sorry. Ja, dat hoor ik natuurlijk te doen. Luister, Herman. Als jij je vrouw nog terug wil zien... Ja, je... sorry, ik wil heel graag mijn vrouw terugzien... maar ik kan je vragen als ze nu naar huis komt... want ze is veel te laat voor het avondeten. Mijn ouders komen ook vanavond en dat vindt ze ons... Laat we even uitpraten. Oh, sorry. Wat ik dus wilde zeggen is dat... Is dat uh... mijn vrouw er op de achtergrond. Ja, maar die, die zit hiernaast. <laughs> die heeft zeker duptape op haar mond. Ja. Net als in de films. Herman, concentreer nou even op de ernst van de zaak. Volgens mij snap je het helemaal niet, want... als jij haar nog terug wil zien... dan moet jij een zak met 75.000 euro... Klokslag, middernacht. Zeg, ho, ho jij eens even. Luister jij nou eens even naar mij. Nee, wat is dat? Nee, ik heb je heel duidelijk gezegd dat ik mijn vrouw voor het avondeten terug moet hebben. Jij, nee! Man, nee! Van nee! Nee! Hoe, hoe, hoe, hoe laat eet jij normaal met je ouders? Houd je bek er, man! Nee, je snapt de dus erg van, van het door, de zaak dan niet. Dan snij ik de oor van je, van je vrouw af. Oh, dat moet je doen, man. Oh, dat ga ik doen hoor. Nou, doe dan. Doe dan. A oh! af. Araf! Je oor, de oor is eraf. Nou en? Nou en? Ze zit die te janken. Boeie. Ik sta de niet eraf hoor. Nou doe maar. Nou op. Doe dan. eraf. Ik heb het niet eraf. Al gedaan? Ja, hij het al gedaan. Smeer dat. Fucking lelijk. Smeer dat. Smeer dat. Oh, dat is een man die claimt dat hij jouw hoofd ontvoert. Maar blijkbaar heeft hij dus de hele tijd gelogen, vuile hond. Helemaal niet. Ik heb hier een vrouw zonder tit en zonder oor. En niet voor jou. Nou, dat lijkt me heel sterk, want mijn vrouw staat hier naast me. Ja, ik sta hier naast hem. Het is ouders die komen zo. Oh. Uh, wat welk nummer is dit? Dit nummer, dit is 024 ja. 344 Oké. Okay. is dus het eindig met een 1. Ja. Ja, dan, uh, je, Oh, dan heb ik het probleempje even door. Oh, je hebt het verkeerde nummer gebruikt. Ja. Oh, oh joh, wat Dat lullig. is fascinant zeg. Ja, dat is heel goed. Oh, wat kut. Hm? Zo vervelend. Ik heb dit al vaker gehad. Mm hm en dit is echt. Dit is bijna funest. Dit is echt funest. Ja, dat lijkt me heel lastig, inderdaad, als je een geit in de touw zet. Oh, oh, oh, oh. Ja. Nou, ik heb nu hier een Jank in ja. de lijf naast me. Sorry, mijn ouders uh, die bellen nu aan. Dus ik denk dat ik even lekker een hapje ga eten. Doei. Jezus, dit, dit kut zegt godverdomme. Omdat nou? Eén, twee. Kut. Nou ja. Je gaat hier weer. Ehm. Um... Hallo, maar Stefan. Stefan, we hebben je verhaal ontvoerd. En in principe wilden we dus ja, 75.000 euro hebben voor 12 uur. Maar uh, er is iets tussen gekomen. En uh, nu bieden we haar dus aan voor uh, een koopje, kan ik wel zeggen, 34.000 euro. Maar dan wel uh, zonder uh, tiet en zonder oor. Zonder tiet en zonder oor? Ja, zonder, zonder linkertiet. tiet. En zonder uh, rechter oor. Ja. Uh, dat maar, is een lang verhaal, maar... Uh, hm. nou ja, laat het ja. dan maar zitten. Oké, okay, maar dan, dan voor 20 naar 8. Nee. Acht. Uh, maar. maar. maar. Doei. 50 euro. Doei. 50 euro. Dag. Stefan. Godverdomme. Jank en Dwijf hier. Het waren onze huiscomedians, Stefan Pop en Herman Otten. En wij gaan over naar uh, ja, Paleis Soestdijk. Want pas voortaan goed op uh, als je overweegt de oude meuk uit je huis weg te doen. Voor je het weet, blijkt je iets uit het koninklijk huis weg te gooien. Dit overkwam iemand uit Lelystad. Bij de plaatselijke kringloopwinkel werd namelijk een tafeltje gebracht... dat ooit in Paleis Soestdijk heeft gestaan. De oude eigenaar wist waarschijnlijk niet dat hij zoiets bijzonders in huis had staan. Een koffiebon is het enige dat hij of zij eraan over heeft gehouden. Hattie Fokink is bedrijfsleider van het kringloopwinkel Het Goed. Zij ontdekte het koninklijk stempeltje. Goedenacht. Goedenacht. Hoe ontdekte u nou dat dat zo'n bijzonder tafeltje was? Nou, er komt zo'n uh, zo tafeltje komt bij ons binnen en dat komt in ons lijn te staan. En dan zie je eigenlijk wel dat het een uh, ja, heel leuk tafeltje is. Je ziet dat het wat oud is uh, en niet meer uh, nieuw. En dan ga je kijken. Je gaat, uh, een collega van mij ging kijken even naar de verbindingen van het laadje. Kun je vaak nog wel aan zien uh, hè, hoe oud het is. En uh, die zag toen ook uh, dat er een stempel uh, in de lade lag. Of tenminste zat een soort brandmerk. En uh, ja, dan denk je, hé, hey, stempel, dan word je nog nieuwsgieriger. En dan ga je ook nog even verder kijken. Naar de onderkant van het tafeltje zaten, zagen we niks. Maar aan de buitenkant van het laadje zat nog een stempel. En daar stond op uh, part met een punt. En dan uh, Paleis Soestijk. Nou. Ja, en toen zeiden we, het zou toch niet waar zijn? Maar het was wel waar. En, en, hoe, toen? Hoe, ja, en toen? Hoe komt u erachter nou, dat het echt is? Nou, we hebben een, een taxateur, Jeroen Prins... en uh, die helpt ons wel eens vaker als we moeilijke dingen hebben. En die hebben we gemaild, een foto gemaild. En uh, hij, hij heeft ernaar gekeken en hij zegt... Uh, ja, dat, uh, dat wordt gebruikt om uh, uh, stukken uit, uh, uit zo'n privécollectie te merken. Dus jullie hebben een tafeltje uit Paleis Versdijk. En wat is het nou waard, zo'n tafeltje? Ja, wat is het waard? Dat is altijd een hele lastige vraag. Er is Enzo. een hele grote. Dus een kunst- kietsmomentje? Ja, een heel groot aantal mensen die vinden het natuurlijk leuk om dat soort dingen te verzamelen. Als het tafeltje, zeg maar, geen merktekens gehad had, dus als het, als het niet als uh, het Paleis Soesdijken uh, gemerkt was, dan was het een tafeltje waar, denk ik, bij ons uh, zo rond de 100 euro in de winkel had gestaan. Ja, en nu hopen we er heel veel geld uh, voor te krijgen, want we hebben besloten om uh, uh, de opbrengst van het tafeltje aan het Oranjefonds te schenken. En we hebben al een bord binnen van 625 euro. Zo. Dat is even zes keer zoveel waard ineens, dat tafeltje. Dat is in één keer zes keer zo. Ja, dat doet de stempel, hè. Ja, en wat voor iemand is het die het tafeltje gebracht heeft bij u? Ja, dat weten we niet. Dat, uh, dat is een groot vraagteken. Er komen iedere dag zo tussen de 25 en 50 mensen bij ons uh, spullen brengen. En uh, ja, we weten niet wie dat geweest is. <lacht> dus u heeft ook geen idee of diegene het bewust heeft weggedaan of dat diegene nee, misschien niet eens wist nee. dat het van het uh, paleis was? Nee, nou, dat nou, weten we, we niet. Kijk, als er ja, een we stempel op, op het laadje staat, dan lijkt me dat best wel duidelijk. Toch? Ja, ja dat, dat, dat, dat, je zou het wel echt moeten weten. Maar hoe ziet het tafeltje er eigenlijk uit? Waar hebben we het over? Uh, nou, we hebben het over een mahoniehouten tafeltje. Met uh, mooie gedraaide pootjes en uh, een schrijfblad uh, ingelegd met, uh, met groen leer. En er zitten inderdaad uh, wat vlekken op. Misschien heeft uh, Juliana daar inkt uh, geknoeid. Of uh, zijn er misschien wel tranen opgevallen. Dat, dat weet je nooit. Nou. En dan heeft het een uh, zijrandje waar je eventueel nog wat pietjes achter kunt stoppen. En twee laadjes. Okay. Waar denkt u dat het voor gebruikt kan zijn dan? Met al die vlekken? Ja, nou ik denk uh, natuurlijk dat Juliana eraan geschreven heeft. Brieven naar Bernard. En uh, misschien heeft Beatrix het ook nog wel aangeschreven en heeft ze liefdesbrieven naar Klaus uh, geschreven. Dat is wel een heel romantisch idee. En als, als de luisteraar nou denkt van ik wil het tafeltje hebben en ik heb er een miljoen voor over. Uh, waar moeten ze heen? Nou als ze er een miljoen voor over hebben dan is de, is de Oranje Vereniging... Uh, of, ja die zijn echt, uh, echt heel erg blij. En uh, ja die, uh, dan moeten ze eventjes naar de kringloopwinkel komen en dan kunnen ze een bot uh, neerleggen. En uh, dan uh, gaan wij uh, kijken wie straks het hoogste bod heeft. Nou, dat zal dan die miljoen zijn. Die mag het tafeltje mee naar huis nemen. Uh, Erik, en het oranje fonds uh, is blij. Erik, hoeveel heb jij ervoor over? Ik, volgens mij past dat niet meer in mijn kamer nog een tafeltje. Ai, wat jammer. Nou, ik, heb, ik, ik, ik heb er al zoveel. Zoveel koninklijke tafeltjes. Ja. Ik laat hem helaas passeren. Tot, tot wanneer uh, loopt de veiling, mevrouw? Nou, we hebben tot 23 februari. Blijft hij in de winkel staan. En 23 februari om 12 uur. Dan moet uiteindelijk het eindbod gedaan worden. Oké, okay, nou, dan heeft heel Nederland nog tijd om wat centjes bij elkaar te sprokkelen ja. voor het Oranje Fonds. Dank u wel voor de tijd. Ja, en iedereen, uh, iedereen kan eens kijken om het, uh, om het even te zien, is ook wel leuk. En de winkel. Ah, uh, het goed ja. in Lelystad. Dank u wel, Hetty, fokking bedrijfsleider van deze kringloopwinkel. Dank u wel. Graag gedaan. En uh, wij gaan weer naar koninklijk goede muziek, zou ik zeggen. Ja, u hoort ze al een beetje op de achtergrond uh, tokkelen. Nog steeds in de studio Roe Health Hide en uh, Kees Mayfield te gast hier. Ze spelen uh, voor ons een laatste nummer. en uh, Dat heet Maybe. Maybe, <clears throat> if your love was a song, then I would sing along to the tune that you played me. Maybe, maybe then the birds would sing high as they fly to the sky to the tune that you play me maybe but it's so hard to sing to your melody play me once more oh won't you play me now I say here and And love that you gave me En Case Mayfield, maybe, hoorde u hier live bij Nog Steeds in Nederland op Radio 1. Jongens, kom er nog even bij zitten. Want uh, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar uh, waar en wanneer we meer van jullie kunnen zien, lezen, horen, etc. Dus uh, uh, Rome, ruiken, proeven, ja, kopen, uh, etc. cetera. He. Nou, ik heb heel veel optredens staan op dit moment, toevallig. En uh, die kun je allemaal bekijken uh, via mijn blogspot, halfheid.blogspot.com. Oké. Okay. Ja, en waar spannend. sta je morgen bijvoorbeeld? Uh, morgen dan uh, heb ik een secret uh, uh, studio dingetje. Oh. Zoals dat heet. Het is geheim. Ja, dat mag Oeh. ik niet zeggen. Spannend. Maar uh, dat horen jullie uh, denk ik deze zomer wel, uh, het resultaat daarvan. Nou, okay. En met op Radio 1 en meteen dus allemaal geheime dingen. en uh, we, zijn ja, ja. We, zijn wel, we zijn wel de nieuwszender. Dus daarom, dus, nieuws, da uh, daarom mag ik het ook niet zeggen. Oh, oh, <laughs> oh, ja. Nederland luistert mee. Ja, daarom. Maar donderdag dan Donderdag sta ik met Lucky Fonds uh, in de Nieuwe Nor. Uh, als drummer. En dan uh, dat is in Heerle. En vrijdag speel ik uh, mijn eigen werk in uh, Delicatessen in, uh, in Zeeburg, Amsterdam. En zaterdag speel ik met mijn eigen werk in De Brakke Grond Kijk, in dat Amsterdam. is het uh, uh, Vlaamse cultuurcentrum. Dat, dat, <laughs> dat, dat <laughs> kennen ja, wij. Tijdens een Hard Hoofdfeest. Een Hard Hoofd kennen jullie misschien ook. Als een, een jongere web ja. met, uh, en We hadden het eerder al over de, de open mic night. Waar jij bij betrokken Klopt. bent. Klopt. Ja, die heb ik uh, vijf jaar geleden opgericht. samen met reagan Maarten de Mink heet die. Ja. En wanneer, wanneer vindt dat weer plaats? Volgende week dinsdag. Maar dat is dus al vijf jaar lang, iedere dinsdag. Iedere dinsdag. Je staat ja. nooit een weekje over? Uh, nee, eigenlijk niet. Zijn het steeds dezelfde mensen die daar komen, open of? Uh... Nou, het heeft zich ontwikkeld. Je hebt altijd groepjes uh, die uh, doorgaan en beroemd worden. Maar er zijn ook mensen die weer terugkomen. Vandaag was het natuurlijk ook. En uh, iemand van het eerste uur, zoals Lucky Fonds, die toch wel bekend is geworden, die kwam weer eventjes een kijkje nemen. Oké. Okay. En Kees Mayfield, kom nog heel veel bij. Waar kunnen de mensen jou zien uh, de komende tijd? Ja, ook heel erg veel. Sorry. Ja. Het klinkt alsof je er nu al moe van bent. Ja, ja. ik ben, ben wel wat moe. Het ja. ja, dat, dat shakertje dat, dat schudt zichzelf niet. Nee, dat is waar. Dat is een goede metafoor om het ja. af te sluiten. Het shakertje schudt zichzelf niet. Nou, goed, dan uh, wil ik jullie bij deze hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes met het album en alle optredens en wat er allemaal nog meer gaat gebeuren de komende tijd. Ja, en ja. veilig thuis natuurlijk. Ja, Volgens. dank jullie wel. Het is vier okay. uur s nachts, hè. We let, op, let op het ijzel. Ja. Gaan we doen. Goed, het was Egypte voor en Egypte na vandaag. Alle nieuwsrubrieken draaiden om de revolutie. En onze columnist Diederik van Zessen werd er vanmorgen meteen mee wakker. Natuurlijk gaat het vanmorgen in het 7 uur journaal dat ik met glazige ogen en een kop musli op schoot zit te kijken... vooral over de oproer in Egypte. Ik doe mijn best om het te volgen... maar van het gesprek met correspondent Nicole Lefevre krijg ik eigenlijk weinig mee. Terwijl Lefevre ons bijpraat, zie ik beelden waar ik inmiddels aan gewend ben. Beelden van moderne Arabische straten met erop duizenden demonstranten. Als het gesprek is afgelopen, veer ik weer op. Dankjewel, Nicole Fever vanuit Cairo. En die grote demonstratie is vanmiddag live te volgen op Journaal 24 vanaf 12 uur. Het doet me denken aan een jongen uit mijn geboortedorp. De jongen, laten we hem voor het gemak Klaas noemen, was er altijd bij. Voor de tijd van Facebook, Hives en Twitter al. Hij had een neusje voor onheil. Was er ergens een fikkie, dan stond Klaas er als eerste bij te kijken... Ik herinner me Klaas achter het afzettingslint... bij de enige moord die ooit in het dorp gepleegd werd... maar ook met zijn arm om de schouder van een vrouw... wiens huis net was leeggeroofd. Klaas was wat je noemt een ramptoerist. Die grote demonstratie is vanmiddag live te volgen op Journaal 24... vanaf 12 uur, zegt Herman van der Zand dus in het journaal. Ik vraag me af waarom. Wat zien wij aan die demonstratie? Zal Mubarak ervan Wakker liggen dat wij meekijken? Helpen we er de Egyptenaren mee? Wat is de nieuwswaarde? Of willen we gewoon wat sensatie zien? Later in de morgen zie ik zelfs dat het protest live op Nederland 1 te zien zal zijn. Opeens denk ik aan de woorden van journaalbaas Hans Larousse... vorige week bij Pauw en Witteman. Moordijk. De toen de Moordijk-brand ja. ontstond. Moordijk vind ik niet... Dat heb ik net ook al Ik vind Moordijk werkelijk mm. niet... Iets waarvoor je een gewone zender, dus wij, wij hebben ramp. geen eigen... De minister mensen. noemde het een ramp. Ja, dat moet hij zelf weten. Ik vind wel uh, dat het een heel serieuze brand was met heel veel impact. En het is voor ons niet altijd mogelijk op dezelfde manier als RTL om de zender vrij te maken. Want wij hebben geen zender de hele dag door. Ja. Geen zender de hele dag? Waar heb ik dan vanmiddag de hele middag aan zitten kijken? Ik weet niet wat het is, maar volgens mij wordt er met twee maten gemeten. Wat in Egypte aan de hand is, is uitermate belangrijk. Sterker nog, het zet de wereld op zijn kop. Maar voor Jan met de pet is Egypte toch altijd nog net iets verder weg dan Moerdijk. Geen idee hoe dat voor klaar zit, trouwens. Nou, dat weet ik ook niet, maar Diederik is wel een ramptoerist, zeg. Dan zou niet zelf gewoon klaar zijn? Vraag ik me dan af. Tja, je kan het je afvragen. Het is twee voor vier midden in de nacht. Straks na het nieuws van vier uur beginnen we met nu al wakker Nederland van onze WNL-collega's. En daarvoor uh, is hier inmiddels al aangeschoven invalkamran Anne de Jong. Anne. Inval Kamran, dat vind ik een mooie benaming. Hein, ja, kamran is, uh, is, is afwezig hè? Ja, uh, privéomstandigheden heel erg naar en daardoor uh, vervang ik hem. Bastiaan die is er in ieder geval wel en uh, we hebben weer een hele volle show zo meteen uh, na vier uur. Wat Wacht. gaan jullie doen? Nou, uh, jullie hebben het heel veel gehad over Egypte. Uh, en uh, dat is natuurlijk hartstikke actueel, maar uh, niet te uniek. 25 jaar geleden, precies 25 jaar geleden, was er zoiets soortgelijks op de Filipijnen. Een correspondent hebben we daar vandaan. Ja, de sitotoets is natuurlijk uh, begonnen gisteren. En uh, ik mocht uh, vlak voor het slapen gaan van uh, 11-jarige SME nog even bellen om te kijken hoe het gaat. En we hebben een kleine wnl sitotoets met haar gedaan... En uh, Robert die heeft nog een, uh, een interview met Arie Treffers. Dat is een zaakwaarnemer. Uh, ja, de voetbaltransfer is net dicht. Dus wij denken dat hij op vakantie kan. Maar dat zit misschien toch ook weer heel erg anders. Uh, en uh, voor de rest, natuurlijk houden wij het nieuws uh, van de nacht nog een beetje in de gaten. Als er nog iemand tegen een boom rijdt of zo. Want dat is hartstikke grappig, heb ik gehoord. Dan uh, hoort u dat ja, als ja. Aller, allereerste op natuurlijk de nieuwse sportzender. En zo hoort het ook, jongens. Ja, zo mocht, hoort het ook. Mocht ik zo meteen tegen een boom rijden, dan bel ik natuurlijk niet 112, maar 0800 1121. En daarvoor, uh, als ik nog. Even tijd heb. Nou, um, we seconden. hebben altijd nog mensen nodig voor de droomfluisteraar. 0800 112 als je een droom hebt. Wij nee. zeggen, blijf luisteren en tot volgende week. Slaap, ding, is nog meer jij is fantastisch.